avond. Er zijn nog drie stoelen hier vooraan. Dus, en ik zie daar op de tweede rij ook nog één, dus kom als je hier wil zitten, er is nog plaats. Welkom, dames en heren, welkom op het debat naar aanleiding van de tentoonstelling De Oudanen in de Wilde Zee. Nummer drie in de reeks jonge makers, denkers, dromers, waarvoor we deze keer belarchitecten uitnodigden. We leggen eh, in deze reeks van tentoonstellingen een ontwerpvraagstuk voor, die wat ons betreft eh, ongemakkelijke, onvoorziene, onverwachte resultaten mag opleveren, en die in elk geval ons denken over architectuur in onze kontrijen verder moeten brengen. Deze ontwerpopgave is ontstaan in samenwerking met de stadsbouwmeester van Antwerpen, het torengebouw en van de politietoren en het winkelcentrum aan de Oudaan. En de Wilde Zee ligt in de buurt van een van de meest strategische projecten van de Antwerpse binnenstad. Zo zijn er nog een aantal. Het Schipperskwartier, de Universiteitsbuurt, Theaterplein en de gedempte Zuiderdoeken. Nu concreet kan er op hele korte termijn op deze plek niet echt iets gebeuren. Immers de eigendomstructuur, de huurcontracten, erfdienstbaarheden en het huidige gebruik leggen hier op een ernstige hypotheek. Maar in opdracht van de stad zijn het potentieel en de randvoorwaarden voor projectontwikkelaars alleen bestudeerd. En het geheel blijft een vrij onoplosbaar juridisch kluwe. En bewijst dat het soms heel moeilijk is om te bouwen aan de stad in de praktijk. En onmogelijk zonder op voorhand jarenlang visies en plannen te ontwikkelen. Vandaar dus onze vraag om op deze site uh, een nieuwe inrichting van de publieke ruimte te maken met misschien ook wel een programma voor wonen en winkels, maar het mocht en liefst heel vrij aangepakt worden. Cruciale vragen als wat doen we met uitgeleefde modernistische hoogbouwmonumenten, de huidige aversie of angst voor nieuwe torens en grote bouwvolumes in de stad, wat is een anders en nieuwsoortig gebruik, um, gebruik en publieke ruimte in de stad, en wat is een alternatief op Cafeterasjes, winkelpuien uh, van twee of drie verdiepingen hoog. En wat is een hedendaagse of een toekomstige vertaling van publieke ruimte? Voor ons was het ook leuk dat we uh, met het gestroomlijnd apparaat van de stadsontwikkelingen, de GECO-RO's, de adviescommissies, de opdrachten uitgeschreven voor de stadsbouwmeester, in samenwerking met hem een experiment konden maken. Ik uh, stel graag de deelnemers aan het debat vanavond aan u voor. We beginnen met uh, Tom Louet en Jeroen Beerten, de twee personen die Bel architecten vertegenwoordigen. Uh, zij zijn een uh, jong bureau dat uh, opereert vanuit Antwerpen en dat aan hun 17e, 18e, 19e architectuurproject bezig is. Zoiets? Ja. Bijna verwacht. Ja. Um, nu, wat, wat ons uh, in hun uh, werk aantrok was uh, vooral de diversiteit aan schalen opdrachten uh, die in hun portefeuille zitten, van landmarks tot landschapsprojecten tot woningen en restauratie van modernistisch patrimonium. Wij hebben uh, ingenieur, architect, stedenbouwkundige en stadsbouwmeester Christian Boret uh, ook uitgenodigd. Ik hoef hem nauwelijks aan u voor te stellen. Uh, inmiddels is hij aan zijn zesde werkjaar toe in Antwerpen. En als alles goed gaat wat we hem toewensen, loopt zijn Amstermijn nog vier jaar. Hij is tevens uh, docent aan de UGent en ja, ja. een vis in het water als hij in publiek debat kan gaan ja. over de stad en vooral over het stad. Um, we hadden ook Erik Antonis uitgenodigd. Die kan er jammer genoeg niet bij zijn. Hij is ziek. Um, maar in hem hadden we de niet-architect in het gezelschap, samen met mezelf dan. Uh, maar hij was een belangrijke persoon uh, in zijn hoedanigheid als intendant van Antwerpen Culturele Hoofdstad 93, um, die eerst als cultuurpersoon uh, of kunstenliefhebber uh, architectuur op de agenda heeft geplaatst en er later een speerpunt van gemaakt heeft in zijn beleid als schepen van cultuur. Uh, ik herinner mij ook nog die periode, het is begonnen met hearings, met specialisten, inventarissen van gebouwen, analyses van potentieel van stadspatrimonium, tot het formuleren van visies en het vertalen ervan in concrete projecten. Uh, jammer genoeg, hij is er niet, uh, maar ik vond het toch wel belangrijk om even toe te lichten dat ook hij, uh, in wat de stad, an, of de stad Antwerpen nu aan architectuur vertegenwoordigt, hij is daar een belangrijke grondlegger van geweest. Christian uh, Borretzit Floris Alkemade, stedenbouwkundige en architect, voormalig partner van Office of Metropolitan Architecture. Hij is sinds 2004 um, goed bekend in Vlaanderen of kent Vlaanderen ook heel goed, want hij is gastdocent in Gent aan de Universiteit Gent. Um, en hij opereert uh, met zijn eigen bureau sinds 2008, uh, bureau Floris Alkemade Architects. En verder hebben we Christophe. Graaf, uh, publicist over architectuur, docent aan de TU Delft en ook de directeur van het Vlaams Architectuurinstituut die het debat voor u zal leiden. En uh, ikzelf heb uh, het ontstaan van dit project begeleid als curator. Christophe. Ja, ik dacht dat uh, uh, het <lacht> eerste wat ja. we eigenlijk ja. moeten doen is gewoon eens uh, deze twee uh, jonge heren de kans geven om ons te vertellen... Wat achter al deze voorstellen voor deze bijzondere plek in de binnenstad van Amsterdam gaat? Ja. Over Antwerpen. Stap, voor meester Sorry, zei het niet heel erg? Ja. ja. Goed. Misschien eerst even toelichten. Dus, uh, het is een korte ontwerpopdracht geweest dat we niet de pretentie hebben om een avondwerp uh, te presenteren, um, maar wel het idee hebben om een aantal voorstellen te doen zodat we uh, misschien het einde van de avond de stemming kunnen houden, um, of tenminste een debat. Um, we lichten eerst de, de situatie toe, um, de Ouddaan uh, en de Wilde Zee is eigenlijk een plek midden in het centrum voor diegenen die het niet allemaal kennen. Um, nog een uh, fitnessruimte. Dat is de situatie vandaag um, en ook de context waar we moesten in werken. De vraag is expliciet om te werken op het volledige bouwblok en niet op een deel van de activiteits om een visie te creëren naar de toekomst. Hoe kunnen we, of hoe kan de stad uh, omgaan met een, uh, een bouwblok dat ter beschikking uh, komt op langere termijn. Tentoonstelling of, um, of het materiaal dat in de, in de wandelgang hangt, is telkens heel um, pragmatisch opgebouwd. We proberen de situatie duidelijk in kaart te brengen um, en daar telkens een voorstel op te formuleren. Hoe doen we dat? We zijn architecten, we werken met tekeningen, en dus niet met te uh, dus veel tekst. Uh, vinden. Uh, die tekeningen starten we altijd met een, uh, een isometrie van bovenuit gezien, een plan, een snede die dat wat illustreert en vooral een collage, een beeld. Uh, dat we er willen opplakken. We zijn aan overtuigd dat je met een beeld eigenlijk het meeste kunt spreken, daar kunnen we van alle verrassingen in steken, uh, zonder een project al tot in detail helemaal te moeten uitwerken. Uh, um, de isometrieën zijn zo opgebouwd dat we ons kunnen oriënteren. Dus linksboven zien we um, de schelden, met dan een, een het zuiderterras, de wandelgang centraal ah, hebben we het. vanuit de Everendijsstraat uh, op de site. Um, misschien toch terug situeren. Er wordt aan ons een ontwerp gevraagd op een heel korte termijn. Um, hoe gaan we daaraan te werk? Uh, we hebben proberen de werkwijze van het bureau te illustreren in die zin dat we um, alle registers los uh, of open trekken en een voorstel uh, produceren. Dus we gaan over brainstormen en vooral voor ons kunnen alle mogelijkheden projecten die nu getoond zijn zijn een selectie waar dat we een aantal beelden projecteren op uh, de site en die selectie is nu getoond iets verder uitgewerkt. En normaal gaan we daarna terug aan de slag in het bureau en gaan we brainstormen welke selectie kunnen we verder uitwerken. Zeven selecties. Uh, een eerste selectie is voor ons... Uh, een park waar dat je eventjes kunt ontsnappen uit de stedelijkheid uit um, je dagdagelijkse waar dat je kunt gaan wandelen bovenop de berg um, het beeld uh, vertoont uh, of um, verhaalt een aantal zaken die berg zou inwendig kunnen geprogrammeerd raken, je kunt over winkels, hebben, woningen uh, zouden andere programma's De tweede variant zou kunnen zijn in plaats van er zijn zo weinig open plekken in uh, het centrum van de stad, is een open plekje, een open plekje uh, waar we um, een aantal relikten behouden. Dus de Sint-Augustinuskerk is een reliëf van zijn tijd, een, een van de modernisten. In dit geval hebben we um, het hexagonale shoppingcentrum afgebroken en een ander relict in de plaats gezet. Uh, misschien eentje van onze tijd, een vrije object, een grote ring um, die uh, een open programma. dan de kathedraaltoren. Een derde variant zou kunnen zijn, kijk, die honingraad die we er net hebben afgebroken, er zijn stemmen op aan het komen van die honingraad, die staat voor een bepaalde tijd, de jaren 70, in principe in een stad alles op een kleine schaal vermengen, de woningen, winkels, alles door elkaar. Iets interessants, <coughs> daar kunnen we eigenlijk wel mee verder werken. Je um, kunt u inbeelden dat aan boeiende woonomgeving kan zijn, dus uh, boeiender er in ieder geval dan uh, misschien die grijze blokken die op de nu uh, of uh, in de tijd verschenen zijn. Een alternatief op de modernisten, um, waar we dan misschien nu toevoegen, allemaal groene daken erbovenop, iedereen zijn tuin, maar een deel uitmaakt van een groter uh, geheel. Een variant. Uh, Nieuw, de Cité was zo'n markthal. We hebben andere beelden, dus een collage gemaakt met uh, Crystal Palace, waar je je perfect kunt inbeelden. Um, dat er eigenlijk hier een evenement gaat gebeuren. Dat er eigenlijk de um, jaarlijkse um, ja, markt zou kunnen zijn. Um, misschien een stuk van de kermis die daar uh, onderdoor loopt. Ik um, ben de tel eigenlijk al kwijtgeraakt. Het um, volgende project is uh, het vijfde. Het uh, volgende project zou kunnen zijn een meer traditionele manier van werken. rustige tuin uh, zou beschermen. Dus hier een beeld ervan. Opnieuw, er een tuin waar je zult in die beelden dat je daar uh, aangenaam wonen. Uh, midden van de stad. Een uh, aanvaard kunnen spelen. het vele uitzicht op het zaken uh, landschap van de stad. Boerla in de verte. Een variant uh, die misschien tot de mogelijkheden hoort. Dus vandaag uh, staat er een naad toren daar eigenlijk een beetje uh, verloren. Uh, is ook, uh, of Het plan is nooit <coughs> voltooid geweest. Dat was een deel van een veel groter geheel. Vergroten het programma van de, naad, van de uh, politietoren. Uh, je moet weten dat de politie op termijn misschien zou verhuizen. Er kunnen andere programma's in. Programma's die meer massa uh, uh, vragen. Meer politie. Ja, meer politie. <lacht> um, die zien er dan zo uit. Ja. <laughs> andere politie. Andere politie. Dus dat wel een brouw um, Maar kunt u inbeelden dat je eigenlijk wel... je dus uh, terug massa toevoegt. Massa die op een andere waar daar wonen winkelen heel veel aandacht uh, krijgt, uh, maar we zitten met het probleem dat de panden die vandaag daar aanwezig zijn in die wijk uh, te klein zijn voor grotere ketens of voor uh, minder grote ketens, maar uh, winkelruimtes uh, die net iets groter uh, zijn dan één woning. Uh, bovenop, uh, dus dat is eigenlijk hetzelfde voorstel, daarom. Ik kan je inbeelden dat we hier programma's stapelen. Dus je komt een dag winkelen. Um, op de verschillende verdiepingen, kan je inbeelden dat je verblijft En op de bovenste verdieping uh, volgens een groot uh, openbare zwembad. een uitzicht met de stad en haar nieuwe projecten. En misschien een laatste, een laatste um, project is uh, Antwerpen Centraal. Um, is niet zo of niet zo absurd zou zijn die, om die historische te Maar waar dat dan toch een aantal elementen weer uh, samenkomen, uh, zoals uh, eigenlijk het extra kanaal uh, bijkomt, maar wat we hier voorstellen is de oude bisschoppelijke paleis dat er staat, en dat eigenlijk een voorkant heeft wat dat vandaag een achter ...misschien alleen zetten op een klein over andere, um, andere gebouwen. Goed, dat zijn um, in het heel kort um, zeven voorstellen. Uh, we hebben er nog in petel, we hadden niet genoeg tijd om ze uh, te nemen. Um, onze vraag is of het idee zou zijn, we gaan nu terug aan de afval zitten ...en we gaan er onderzoeken welke van die voorstellen kunnen we mee verder. Hartelijk Dank. Uh, voor deze krachtige uiteenzetting. Uh, toch ook heel interessant om te zien uh, dat het niet alleen een uitzonderlijke plek is waar we het over hebben. Maar dat er toch ook wel heel uitzonderlijke dingen mogelijk zijn. Waarom uh, doen we dit? Waarom hebben we dat gedaan? Waarom hebben we die opgave gesteld? Zeker ook omdat het gewoon gaat om een uh, debat wat in Antwerpen soms gevoerd wordt. Maar misschien niet altijd genoeg. Um, ik begin toch echt bij de uh, stadsbouwmeester. Um, zijn, Zitten er onder, bij, bij deze zeven plannen nu verrassingen voor je? Um, ja, dat moet je zeggen natuurlijk, dat is duidelijk. <lacht> Ze maar zijn niet wat ik elke dag op mijn bureau krijg. Ja. Um, nee, ik denk in het begin van de tentoonstelling staan zo'n aantal slogans die. In een of-of verhouding zitten. Er staat ergens bij, denk ik, euh, bouwblokkenweefsel of verzameling van objecten. Hè. Dus wat is de stad? In mijn ogen is het beide. De stad is een weefsel met objecten in. In de termen van Aldo Rossi voor de architecten, is dat wat Rossi zegt: de stad is een verzameling weefsel. Een, een tissuurbain. En af en toe heb je daar uitzonderlijke gebouwen in. Voor niet-architecten, de stad is een rozijnenbrood. Er is brood in en af en toe zijn er rozijnen. De vraag die we ons telkens moeten stellen, en dat is een afweging die je dikwijls moet maken... bij het mogelijk maken van projecten die buiten het conventionele gaan... is dit een uitzonderlijke plek waar een uitzonderlijk gebaar gerechtvaardigd is of niet? Voor een huis in de rij is dat vaak niet. He, voor bijzondere plekken zoals dit is dat een evidentere vraag. En ik denk dat hier het pleidooi heel duidelijk is. Hè? Als je hier iets anders ontwikkelt op die plek, doe niet aan reconstructie van de stad... Maak geen letterlijk herstel, gelijke bouwhoogte, gelijke bouwtypologie, maar doe iets anders. En dat is wat heel duidelijk naar voren komt. Dat, dat is iets waar ik mij eigenlijk alleen maar achter kan scharen. Als zich ooit de kans voordoet om de, uh, de oud-daan twinkelcentrum te herontwikkelen, dan moeten we daar iets doen dat uitzonderlijk is, dat niet gewoon meer van hetzelfde is. Waarom denk je dat dit soort uh, uh, plannen nu zo... Uh, uitzonderlijk zijn. Want laten we eerlijk zijn, er zijn natuurlijk heel weinig grote ingrepen, niet alleen in Antwerpen, maar eigenlijk in alle zeg maar, historische binnensteden, uh, die zeg maar, op deze manier werkelijk een andere schaal introduceren, hetzij in de hoogte of in de leegte. Um, is het zo dat, dat we eigenlijk een beetje vergeten zijn dat je gewoon op die manier een binnenstad ook kan aanpakken? Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat uh, de beschikbaarheid van zo'n grote grond, zo'n groot terrein, altijd zou moeten leiden... ...dat we dan heel nog meer zorgvuldig en eigenlijk zuinig ook moeten nadenken... ...wat we met zo'n groot terrein midden in de stad kunnen doen. Want we kunnen daar dingen realiseren die we op kleine terreinen nooit kunnen realiseren. Dat is misschien meer een vraag naar programma dan naar vorm. Hè. Maar uh, ik denk niet dat denken daar volledig vergeten is... Maar het denken heeft ook te maken met opportuniteiten. Je krijgt natuurlijk niet zo vaak opportuniteiten. Laat ik je Dit is hypothese. anders formuleren. iets anders he? formuleren. Zeg maar, uh, 40 jaar geleden, 50 jaar geleden, was het zeker niet zo'n probleem om een groot programma, een groot winkelcentrum, een groot uh, theater, een groot weet ik veel, zwembad in een binnenstad te organiseren als nu. Ik weet niet, je zou de, de briefwisseling destijds met Braam erover moeten nalezen. Mm -hmm. En dan... Ja, dan was er ook allerlei commentaar en het project was ook groter, het is ook niet gerealiseerd niet in die mate. In die mate zoals het bedoeld was. Um, dus van mij ga je niet horen zeggen eh, dat we vandaag eh, niet zo vrij zouden kunnen nadenken. Nee, ik dacht dat we misschien een pleidooi kregen dat we juist weer meer vrijheid moeten hebben. Ik ga dan even door naar. Uh, eerste reactie op de plannen, op de voorstellen. Het is allemaal mooi, zou je kunnen zeggen. Maar wat, wat me eigenlijk stoort aan alle plannen, is het feit dat het uh, zeven antwoorden zijn. Maar ik heb geen idee welke vraag beantwoord wordt. Hè. Het, is, uh, het brengt de architectuur en de stedenbouw terug naar een verhaal over de vorm terwijl het voor mij de allereerste vraag zou moeten zijn wat, wat heeft zo'n stad als Antwerpen nodig hè? welke vraag beantwoord je nou eigenlijk en je krijgt daardoor een soort, soort vrijblijvendheid hè? want ja, bedoel, je kunt je alles voorstellen op die plek hè? ik zat net te denken, misschien uh, dat cruise ship dat net gezonken is bij Italië. als dus je dat dan neerlegt is ook mooi hè? Mm -hmm. de Wilde Zee en, kijk, en het gaat een beetje die kant op hè, van uh, al, alles is mooi hè? en en dat stoort mij in die zin. Van, van, dan moet je niet eerst gaan kijken van nou wat, wat mist deze stad nou. Hè, en wat kun je op die plek doen. Want dat is natuurlijk de unieke situatie dat je in een, een centrum van zo'n mooie historische stad ineens een plek hebt die, uh, die je lelijk mag noemen. Hè, die daardoor alleen al een soort vrijheden heeft om zich te manifesteren. Hè, om door andere dingen toe te voegen. En wat jij ook al enigszins zegt, ik zou er inderdaad voor pleiten om het een soort, soort wetteloos gebied te maken, hè, waar alles mag, hè, waarin je je niet geremd voelt. En, en dat spreekt natuurlijk uit al deze plannen, een soort, een uh, puberaal verlangen om, om alles anders te doen. Hè. En die, uh, die onbezonnenheid, die zelfverzekerdheid, die op niets gebaseerd is, dat is heel erg verfrissend natuurlijk. En dat is iets wat steden vaak missen. Dat is ze, zeker de Europese steden die een binnenstad hebben die zo mooi is dat iedere verandering eigenlijk pijn doet. Hier heb je een plek die veranderen kan zonder dat het pijn doet. Hè. En, en dat is een vrijheid die zo zeldzaam is dat uh, je moet kijken van hoe kun je daar nou het meest intelligente antwoord op geven. En dan denk ik dat het intelligente antwoord niet het is het, het oplijsten van een serie antwoorden die inderdaad, wat je al zegt, we hadden nog wel meer... Uh, maar dat je veel preciezer gaat kijken van naar welke vraag moeten we nou eigenlijk stellen. En, en dat is iets wat ontbreekt uh, in dit onderzoek. Heb ja, je op reageren? Ja, natuurlijk niet. Ja. Nee, nee, doe maar, doe maar tot. Uh, ik denk dat dat eigenlijk een heel correcte vaststelling is. Hè. Dus, uh, je ziet ook in het begin van de tentoonstelling een aantal ja. vragen staan um, die je zou kunnen stellen. Maar opnieuw gaat het project kaderen in de vraag die aan ons is gesteld geweest. En, um, dus ook de tijdspannen en de opdracht die we hebben gekregen. De opdracht is hier geweest, uh, denk eens na, um, um, of wat zouden jullie kunnen uh, bedenken op een plek zoals de Oudaan um, binnen die tijdspannen en communiceer dat naar een publiek. Uw vraag is inderdaad pertinenter en is eigenlijk veel meer aan, gerelateerd aan als we een echte opdracht zouden hebben voor een heel ander eerloon dat we dit hier doen. Maar uh, we, uh, ja, ik denk dat, de, dat dat de realiteit is ook. Um, maar ik denk um, dat dat het startpunt is van een vraag waar je, um, of dus wat moet er gebeuren, wat is er nodig, dus een programma definitie, een programma van eisen, uh, dat je dat gaat opstellen in samenspraak met uw bouwheer, uh, in dit geval met de stad Antwerpen. Die fase hebben we hier overgeslagen. Dus de fase wat is er nodig is gekomen in de opdracht. We hadden een, een ruimtelijk kader, maar dat er een aantal vragen zijn. Kijk, dat zijn de winkelcentra, dat zijn um, het wonen en eventueel een publiek uh, programma. En daar hebben we mee gewerkt. Um, in plaats van een analyse te gaan maken, ik zeg dan, historisch of typologisch um, of programmatorisch, uh, zijn we niet gaan kijken van oké, okay, wat is er aan het programma nodig, want, voor ons staan die beelden los van het programma. Dus uh, alle programma is voor ons uh, in zekere zin mogelijk. Um, uh, maar um, is er, ai, hoe moet ik het formuleren? Dus niet een het is niet alleen een vraag van wat is er nodig op het gebied van het programma, maar wat is er nodig op het gebied van massa, op het gebied van leegte, op het gebied van uh, ja, uh, de verbeelding uh, die we. Nee, maar de, de, de verbeelding is een, een mooi iets hè, natuurlijk. En ik uh, bedoel, dat tonen jullie plan ook wel, hè? Dat is mm -hmm. Een soort collages die uh, wel van verbeelding spreken. Maar tegelijkertijd heeft het uh, met om daar te spreken een soort ondraaglijke lichtheid. Hè. Van ja, ik ja, bedoel, ik heb een heleboel beelden en zo uh, so wat, bedoel, wat voor uitspraak doe je nou uiteindelijk over waar het met deze stad naartoe moet, hè. Nou, maar één uitspraak nee, nee, ja. wordt wel gedaan. Hè. Dus dat, laten we dat even misschien vasthouden, want misschien is dat ook wel een begin. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat is namelijk gewoon dat heel veel van die ingrepen dus zeg maar de schaal van de stad in een andere schaal introduceren. De dingen zijn ofwel veel groter als open plek, ja. ofwel zijn veel hoger. Uh, of ze, zijn, ze hebben een soort schaalsprong, zoals zeg maar die heuvel, die in feite een soort afstand midden in de stad creëert die je anders niet hebt. <coughs> Dus daar zit misschien, zonder dat je het zo expliciet zegt, maar daar zit wel duidelijk een, uh, een stelling in. Namelijk Antwerpen heeft op, op een of andere manier ook baat aan plekken waar die schaal anders is. En niet alleen vanuit, zeg maar, programma, programma uh, uh, in een gebouw, maar ook vanuit zeg maar, de afstand die je kunt nemen tot de stad. Nee, ja. Ja? Ja, wa want, daar zou want inderdaad, ik denk, het is jammer dat jullie dat impliciet zeggen. Hè. Er zit natuurlijk aan verschillende van die voorstellen zit er een publieke betekenis. Hè. Er hmm. komt een rotsachtig park bij, er komt een binnentuin bij van een uh, woongebied dat publiek toegankelijk is. Dus er is ook een soort publieke meerwaarde. Maar dus wat mij stoort, hè, in jouw woorden, is dat er ook tegelijk een soort impliciete acceptatie is van het courante ontwikkelingsprogramma... voor dat soort binnenstedelijke locaties. Hè? Winkels, woningen, restaurants. Dus de vrijheid die is genomen in de vorm. We bouwen iets wat in de buurt niet voortkomt. Maar die vrijheid is niet in die mate... of niet expliciet, want daar het juist over gehad... genomen in het programma. Je zou op die plek, als die plek beschikbaar komt... dan is het moment om na te denken... ja, zo'n unieke kans voor zo'n grote plek in de binnenstad... die hebben we maar een paar keer... Welke nood willen we ledigen? He, in de voorbeelden van programma's, even absurd misschien, maar is ook gezegd, ja, een groot zwembad. Volgens de statistische analyse is er in de binnenstad van Antwerpen een groot zwembad tekort. Natuurlijk kan je dat bijna nooit plaatsen, omdat je nooit genoeg terrein vindt. Wel, in zo'n hypothese zou je verwachten dat dat de kans is, en dat is dan ook de publieke betekenis, om zo'n groot programma erin te plaatsen en niet alles vol te stouwen met winkels, terrassen... Dus dat, dat is iets wat als een publieke belang van jullie projecten impliciet er wel in zit, maar dat nooit in dezelfde mate tot thema gemaakt wordt als de vorm. Voor de vorm claim je absolute vrijheid, voor het programma neem je eigenlijk weinig vrijheid, maar ben je nogal machtconform. Wil um, um, ik ja. wil even ja. terug naar ja, de vraag van, van Floris. Natuurlijk, ja. um, ik wil graag even iets zeggen op de vraag van Floris. Um, Floris vraagt uh, welke vraag wordt uh, nu beantwoord. Maar ik denk eigenlijk dat we ja, heel uh, doelbewust geen antwoord willen of wouden geven. Um, dat is van in het begin onze strategie voor de tentoonstelling geweest. Um, dus we kunnen nooit op uw vraag zo het antwoord geven. We wilden geen antwoord geven. Het enige wat we willen doen is een aantal scenario's naar voren schuiven en dat doen we met beelden. Beelden die misschien uh, als een soort van teaser kunnen gebruikt worden en die inderdaad uh, licht uh, zijn en zo verder. Dat kan iedereen zeggen, dat klopt. Um, maar het enige wat ons doel was, is eigenlijk uh, ja, brandstof geven voor een debat. En volgens ons is de enige vraag, wat willen we met de stad? En wat willen we met het centrum van de stad? Wat willen we in het centrum van Antwerpen? En zo verder. We willen over die vraag spreken. Um, het klopt dat er uh, uh, in die projecten nog heel veel vragen zijn over uh, programma. En dat je er een aantal uh, voorstellen kan uithalen die misschien marktconform zijn. En zo verder. Maar ik denk niet dat ons onderzoek uh, daarover... Nee, maar goed, uh, mijn, mijn punt is eigenlijk dat je wel antwoorden geeft, maar geen vraag stelt. Maar waar, waar we net al even op werd ingegaan, dus zo'n kans krijg je maar zelden. Een stellingname zou bijvoorbeeld kunnen zijn: van nou, je bouwt daar iets wat niet langer als vijf jaar mag bestaan. Hè? Dat je die kans iedere vijf jaar krijgt. Hè? Dat in zo'n stad die langzaam maar zeker een soort, soort verkalken krijgt, omdat niks nog kan bewegen, dat er één plek is van een grote schaal die iedere vijf jaar te taal. Dan, dan voeg je iets toe aan de stad wat, wat zeldzaam is. Hè? Wat een soort vrijheden genereert. Die, uh, ik bedoel meer zo'n soort boodschap. Hè? Dat je je verbeeldingskracht niet alleen gebruikt om, om vormen te bedenken... ...maar juist ook om een soort gebruik te bedenken. Nou ja, goed, laten we wel duidelijk zeggen van... Zeg maar, ...hoe is het gegaan? Er is een plek in de stad, in binnenstad in uh, Antwerpen, Die wordt dus ervaren... Als een probleemplek. Mm. Uh, dat, in, dat hebben wij niet verzonnen, maar dat is ook, uh, zeg maar, ook, ik denk dat een, een vrij groot gedeelte van de bevolking uh, van Antwerpen, als ze vraag op straat, dat wel zal beamen. Uh, dus zeg maar, dan zijn er dus een aantal uh, stappen mogelijk wat je kan doen, ofwel gewoon zeg maar, dicht op die, deze realiteit zitten, of wat zij doen. In principe gewoon, zeg maar, op afstand nemen. Nee, maar ik, ik vind over het algemeen de vraag van de opdrachtgever nog het honorarium, een excuus ja. of wat dan ook. En, uh, nee, dat vind ik ook, daar nee, gaat Nee, maar, goed, gaat uh, het om, nee, maar mijn, mijn probleem was in feite toen ik die voorstellen zag dat ik ze allemaal mooi vond. En dat irriteerde me nogal, zeg maar. ik, ja. weer, maar ik vind ja. ze veel te braaf. Gewoon. <laughs> ja, ik bedoel van, het, het heeft iets... Ze nee, maar jullie uh, zijn niet gevoeld zelfkritiek, ja, ja. He? Dus het, <laughs> Waarom niet? Nee, natuurlijk. Dus in, uh, in, in die voorstellen zit toch misschien meer kritiek op hoe die dingen nu in Antwerpen zijn... ...dan je nu eigenlijk zelf uh, uh, presenteert. Geen van die voorstellen is uitermate uh, realiseerbaar, dat weten we. Geen van de voorstellen is, voldoet eigenlijk aan de beelden die nou ja, heel veel mensen in Antwerpen hebben van hun eigen stad... Al die voorstellen eisen een nieuw perspectief op de stad, ofwel vanuit de hoogte ofwel vanuit, de, uh, vanuit een soort uh, afstand. Dus met andere woorden, daar zit toch een soort verlangen in jullie voorstellen, waar je gewoon volgens mij niet zo defensief en ook niet zo impliciet over hoeft te doen. Ik denk dat alle voorstellen inderdaad zitten, in, zit in alle voorstellen zit iets waar dat wel een, een misschien een conflict uh, hebben gehad van waarom zou dit niet kunnen hè? Op een, misschien op een totaal andere schaal uh, daar, ben ik, ai, daar zijn we denk ik wel mee akkoord um, maar het is zijn ook niet bedoeld als een fars of een grap of zo. Uh, ik denk dat we ze um, ai, dat het niet is uh, van kijk we gaan hier iets doen wat echt zot is uh, ik denk dat we echt wel um, <coughs> erachter staan en in zekere zin zouden we elk voorstel wel, uh, wij vinden we eigenlijk dat wel in zekere zin realistisch ik denk dat we wel geloven in, uh, of misschien moet je dat geloof hebben, om iets te realiseren. En daar geloven we wel in. Okay. En we, Laten we ook zeggen, we, we hebben het natuurlijk een beetje voorbesproken. Er zitten realismes die soms ook nog niet gezien worden. Bijvoorbeeld, het prachtige berg, de prachtige berg, Sorry, ik zelf uh, is in principe een heel groot volume, waar je heel goed kan voorstellen dat bijvoorbeeld een, uh, nou ja, als de Ikea in Wilrijk niet meer functioneert, omdat we allemaal niet meer met auto gaan, want de benzine is gewoon 20 euro, dan is het misschien wel heel handig dat er gewoon midden in de stad een Ikea kan zijn, die heeft niet zo heel veel lichtoppervlak nodig, dus die kan best onder een berg verstopt zijn. Toch? Met andere woorden, wie heeft het dan wel onrealistisch? Ja? Voilà. Goed, yep. voordat we het nu helemaal eens worden. We hebben ook een publiek en dat zit hier gewoon de hele tijd een beetje te denken van, ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Uh, herkent u in de plannen, zoals die er nu zitten, iets van een wens of een soort um, droom die u ook heeft van Antwerpen? Niet. <hazien> ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat we met dit soort uh, projecten, uh, dit soort projecten soms ook nodig hebben om iets te ontdekken aan de, ja, aan de identiteit van de stad. Hmm. Hmm. Huh? De, wat er stond is natuurlijk een. een biotopie, dus ik vind hmm. wat, wat er staat is natuurlijk al een voorbeeld van iets wat disharmonisch is en elders in de stad niet voorkomt enzovoort. En wat dus misschien inderdaad, zoals jij aangeeft, he, een soort aanleiding is om te zeggen: oké, okay, dat stuk, sta, stuk van de stad wordt een reservaat voor de vernieuwing. Hmm. Een soort omkering van de orde, waarbij, het, waarbij er telkens dingen kunnen komen die vreemd zijn aan de stad, zoals we die gewend zijn te beschrijven, en die zorgen voor impuls, net zoals uh, de bijenkorf zo, 40 jaar geleden dat gedaan heeft, neem ik aan. Ja, dus zeg maar eigenlijk een soort kunstmatig in, in, in stand gehouden enclave van iets anders. Hmm. Ja. Alleen al het idee dat je iets bouwt waarvan je meteen zegt van ja, maar voor vijf jaar is het weer tabula rasa. neemt al zoveel weerstand en zoveel uh, problemen weg die je normaal wel hebt met een gebouw. Hè. En dat is eigenlijk het grootste probleem met de stad, is misschien niet zozeer de stad, als dus wel de stadsbewoners. Hè, die langzaam met hun stad verstoffen en op een gegeven moment <coughs> ook niet meer kunnen bewegen. Hè. En daarbij iedere vorm van verandering als een bedreiging gezien wordt. Hè. Zo'n dus experimenteertuin waarin je weer leert om veranderingen te waarderen. Dat lijkt me eigenlijk een, een prachtig programma voor zo'n plek. Hè? Ja, behalve dan dat we ook allemaal weten dat een tijdelijke oplossing voor vijf jaar meestal vijf Een Monument achter. Ja. Ja, ja. En dan misschien <laughs> om monumenten ja. status krijgen. Wat ja. vinden jullie van dat idee? Ja, ik denk. Dus ik geloof er eigenlijk wel in. Um, maar ik denk dat er, dus daarom dat dat beeld nog eens opstaat, ik denk dat er een aantal projecten zeker daarin incorporeren of belichamen. In die zin, wat uw vraag is van iets wat een laboratorium kan zijn voor de stad, is misschien voor mij het summum van wat is een publieke plek. Door een aantal grote open uh, gaten te maken of een open plein te maken waar alles zou kunnen, is een dergelijke plek. Um, hier kan de stad iets organiseren, hier kunnen zo'n zaken uh, gebeuren. Um, misschien is, u, om op uw vraag te antwoorden, is het eerste programma is zien hoe gaan we het programma dat er nu is wegnemen om zo'n plek te kunnen creëren. Maar ik, de vraag, ik denk, als... allee, wat je zegt... Voor mij is essentieel bij die plek en bij alles wat er zou voorgesteld worden, is publieke meerwaarde. Hè. Eigenlijk als de Bijenkorf destijds opgericht is, is dat vanuit dat soort idealisme gebeurd. Hè. De bedoeling was meer te doen dan zomaar winkels met wonen boven, maar een vorm van een gemeenschap te maken, een vorm van een publieke ruimte te geven extra aan de stad aan de binnenzijde van het bouwblok. Dus dat soort ambitie van op die plek doen we wat meer dan het courante, dan dat moet absoluut overeind blijven. En dus dat meer dan het courante, dat mag, zoals ik al een paar keer gezegd heb, dat mag niet alleen met de vorm te maken hebben. Dat moet ook met gebruik te maken hebben, met betekenis, en met een publiek programma. Nee, okay. <tus> wat dat betreft is dit misschien wel het beeld waar, waar ik het meeste weerzin tegen heb, in die zin. Hè. Omdat dat, ik, ik probeer het debat wat scherp te maken, niet omdat ik het al slecht vind. maar... Nee, maar, kijk, dit is het anceren van zoals we het sinds de middeleeuwen kennen. Eh, ja, niks mis mee. Hè, maar bedoel, dat, dat heeft Antwerpen al. Hè. En dan nog een keer een, een, een historische gevel in een ancering maken en dan een leeg plein. Ik bedoel, zet dan dat, dat super uh, er neer, hè, waar alles gebeurt wat God verboden heeft, hè, maar waarin je een soort vertrouwen in je eigen tijd laat zien. Hè, van, van dit is wie we zijn. En dat is niet een soort soort echo van. Een vorm die we al kennen sinds, uh, wat zal het zijn, 1400, 1500. Hè? Mm -hmm. Maar aanvaard onze eigen tijd, hè? onze eigen lelijkheid, onze eigen onbeholpenheid. Maar probeer een stad vorm te geven, te laten zien wie, wie wij nu zijn. Hè? Want wie dat is ook in stad. Kan? Weet je dat zo precies? Nee, maar is dat Nou ja, goed, er zit een ja. stelling onder. Dat zijn dus modellen van een stad. Nee, maar... Dat is het goede van die toren die er nu staat. Hè? Dat, die is nog gebouwd op het moment dat er een soort uh, vertrouwen was in de eigen cultuur. Hè? En nu weten we ja dat modernisme is slecht voor de stad en lelijk. En wel, die toren, ik, ik, vind, ik, ik mag hem erg, moet ik zeggen. En, uh, maar wat er in ieder geval uitspreekt, is een soort vertrouwen in je eigen tijd en je eigen cultuur. Hè? En onze generatie lijkt zo ontzettend bang te zijn voor alles wat we zelf doen. Dat is eigenlijk <coughs> iets wat onzichtbaar gemaakt moet worden. Ik denk dat, zeker voor de, voor de nieuwe generatie architecten, dat daar weer eens een correctie op moet komen. Hè, met de, Wat ik net al zei, een op niets gebaseerd zelfvertrouwen. Hè, een soort arrogantie wat uh, weerzinwekkend is. Maar waar in ieder geval een soort ideeën uit naar voren komen van dat je je niet schaamt voor de tijd waarin je leeft. Hè. Er is niets tegen een buikgevoel, niet. Ik hm. um, denk niet dat elke... Uh, of start van een project moet starten met een volledig uh, doorwinterde analyse. Integendeel, ik denk dat je gerust kunt starten van je eigen individu en je eigen uh, gedacht om te reageren van je, van, je, van je buik. En dat je in functie van je buik je analyse uh, stelt. Um, gij of u uh, gelooft heel hard in het programma. Hè? Dus um, in, um, welke programma's zijn er nodig? Hoe gaan we die programma's uh, vormgeven? Um, in zekere zin um, geloven wij misschien eerder in een uh, morfologie. Of um, um, de ruimte waarin meer als één programma zou kunnen plaatsgrijpen. Uh, um, ja. ja. Misschien om, om even over vorm te hebben. Hè. Mm -hmm. uh, want daar leeft ook... In, in Antwerpen bestaat er zo'n regel in de binnenstad, dat is de harmonieregel. Um, die lijkt uit te drukken, uh, of die, die zegt dat alle nieuwbouw in de binnenstad in harmonie moet zijn met de bestaande en die wordt vaak begrepen als een soort heel strikte regel die zegt dat alles hetzelfde moet zijn. Hè. Um, dat is niet zo. Ik ben een groot voorstander en een hopeloos verdediger van de harmonieregel. Hopeloos, want het is niet gemakkelijk om dat bij de architecten te verdedigen. Want de harmonieregel die garandeert juist dat er altijd een gesprek, een discussie mogelijk is... over wat harmonisch is en wat niet. Wat past he, in het stadsbeeld en wat niet. Dus dat je daar een interpretatie aan moet geven. Dat je daar samen met de ontwerper, met de architect, over moet praten. He, als wij geen harmonieregel zouden hebben... ofwel is er dan totale vrijheid. <tossimus> dat is misschien wat veel architecten willen, maar ik denk dat dat niet goed is. Maar dat het andere deel, en dat is meer waarschijnlijk... is dat er dan een soort veramptelijking is... van wat mag en wat niet mag. He, dus... Als er geen harmonieregel zou bestaan, dan zou er heel strikt vastgelegd worden dat alle dak, eh, daken 45 graden moeten hebben, dat de baksteen rood, roodkleurig moet zijn enzovoort. Dus je hebt een, de, een gesprek mogelijk over de context. En wij vatten in Antwerpen dat gesprek over de context altijd heel breed op. Dus ik zou eigenlijk, ik denk verschillende van jouw projecten, of, of voorstellen, zijn eigenlijk heel contextueel. In die zin dat ze wat er is aangrijpen... Om wat er komt daarin een goed verband tegen te plaatsen, tegenover te plaatsen. En dat is harmonie. Harmonie wil niet zeggen even hoog als het laagste gebouw in dit buurt. Als die buurt. Dus wat mij op een vormelijk vlak eigenlijk interesseert en wat het project heel bespreekbaar zou maken in een doorsnee vergunningsproces, dat is de wijze waarop de tweede toren geplaatst wordt. Die geeft die plek wat maat. Eigenlijk is dat contextueel werken. Het voorstel dat daar uh, uh, staat, is een plein maken, dat beschappelijk paleis een bepaald verband plaatst en dan weer een schakel maakt uh, naar de Groenplaats. In wezen bijna 19 opvatting van de Stedenbouw. Maar eigenlijk, eigenlijk heel contextueel, want jullie hebben wel gekozen om dat plein in die richting te maken, naar het Beschappelijk Paleis en bijvoorbeeld niet een huizenblok verder. Dus in zijn radicaliteit zit er tegelijk ook iets. Een soort aandacht voor de context en juist dat is wat wij binnen, binnen die harmonieregel ook mogelijk willen houden. Alle in acht Maar dus om, om nu ja, bijna te provoceren jullie voorstellen beantwoorden aan de harmonieregel. <lacht> dat is goed dan. Ja, een mooie die baanvraag indienen. In. Ja. Opgenomen. Ik weet niet precies wat de harmonie regel inhoudt, maar bijvoorbeeld de kathedraal is absoluut niet in harmonie, zou je kunnen zeggen. Hè. Tenzij, eh, bedoel, uh, maar ook die boerentoren en ook die, die, die toren hier op dit gebied, uh, ze zijn mooi omdat ze juist iets anders proberen. Hè. En, uh, als over harmonie gaat ik erin, maar dat, uh, ik heb ooit een stuk over Maler gelezen, die, die heeft dat ook in zijn symfonie, die zegt... Ik ben altijd bezig om te zorgen dat er ook lelijkheid in mijn symfonieën zit. Hè? Want dat maakt juist de, de hele spanning opbouwen. Hè? En dus in die zin is harmonie gelukkig een begrip wat je op verschillende manieren kunt uh, interpreteren. Dus, uh, maar ik zou me zorgen maken als je inderdaad uh, te harmonieus bent te snel. Hè? Het, uh, er, er moet een, uh, een scherp kantje aan zitten. En, en dat is wat me eigenlijk stoorde met het feit dat het te, te mooi is. Hè? Je zit een iets te sterk uh, glazuurlaagje omheen, hè? een suikerlaagje wat uh, uh, niet eens een bittere pil verbergt. Hè? Maar is het niet zo dat alle utopieën, mm. zeker als het over architectuur gaat, altijd ook een soort estheti esthetische, een esthetische eisen moeten voldoen? Dat het van, dat die glazuurde laag, bij wijze van spreken, mm. daar wel bij hoort. Toen Maatstam zeg maar, zijn beroemde uh, project voor mm. het Rokin uh, tekende, dan was dat ook een project wat gewoon esthetisch zo sterk was dat we daar zeg maar uh, 110 jaar later, nee 100 jaar later, nog, nog steeds wel af en toe naar kijken. Mm. Uh, wil je in een stad als Antwerpen uh, iets doen wat enige kans heeft van, nou niet eens gerealiseerd te worden, maar om überhaupt serieus besproken te worden, moet het toch ook wel zeg maar er goed uitzien. Ja, uh, ja, dat ja, maar dat, dat, dat ja, uiteindelijk dus is dat bijzaken natuurlijk hè? Dat vind ik hoor door je Dat is een hele Nederlandse opmerking Nee, schoonheid Sorry, is uh, hoofdzaak <laughs> Vorm is hoofdzaak en Schoonheid is hoofdzaak, ja okay. Anders kan je het überhaupt, überhaupt wel vergeten Nee, nee, natuurlijk is schoonheid, hoofdzaak, esthetiek En uh, ja ...de vraag stellen... ...of dat we het met anders doen. Dat is natuurlijk helemaal waar. Daar kun je natuurlijk ook van... Uh, uh, ...zeg maar de ontwerpers nu verwijten. Maar feit is... feit is... Feit is, feit is ja, ...of de opdrachtgever die niet is... ...of het VAI wat, uh, wat geen goede opdracht heeft gesteld... ...dan dat is misschien beter. Uh, feit is ook dat zeg maar uh, voor dit soort locaties een programma wat inderdaad zo vooruitkijkend is, dat we daar gewoon zeg maar, uh, zeker omdat het een bijzondere plek is, wat gewoon over 25 jaar misschien een bepaalde betekenis kan hebben, op dit moment ook wel heel erg moeilijk is. Ja. En, uh, ja. De vraag is daar. <coughs> Ja, maar het is altijd kip en ei, hè? Hmm. Dus met andere woorden... Ja, maar goed, de, de, de realiteit is dat het een vraag is die steeds vaker aan architecten wordt gesteld, ja. hè, Omdat opdrachtgevers het vaak ook niet weten. Ik maak steeds vaker mee dat een burgemeester zegt van, nou, die plek, we moeten er wat mee, uh, we hebben geen geld, bedenk iets wat zijn eigen geld opbrengt. En dus het is iets, die bal ligt wel degelijk bij ons in het kamp op dit moment, en... Vandaar ook dat het bestuderen van de vraag zelf zo belangrijk onderdeel is geworden. Ja, ja. nee, nee, maar uiteindelijk is een, een, een goede opdrachtgever een zegen. Hè. En ah, ja. hoe, hoe minder geld en hoe, hoe minder uh, toegefelijkheid, hoe beter een project wordt. Hè. Dat, uh, iets anders wat mij eigenlijk wel een beetje dwars zit omdat dat überhaupt nog niet besproken is. Uh, als je kijkt naar het gebied, huh? ik kom er zo af en toe gewoon uh, op zaterdag ofzo, en dan zie ik toch een uh, zeer veelvarend deel van uh, de bevolking, niet zozeer van Antwerpen, maar eigenlijk uit de hele provincie en uit Zuid-Nederland, uh, die dus daar zeg maar, die dat deel van de stad eigenlijk tot hun heel eigen terrein hebben gemaakt, met winkels die daarbij horen en het is wel vaker genoemd ook, zeg maar dat het, dat het een soort. Het antwoord voor de, uh, elke binnenstad is dat er gewoon vooral veel boutiques zijn en veel terrasjes. Um, op dit moment voldoet die plek daar niet helemaal aan. Hè? Uh, want uh, er, er zitten wel wat, wat kleine luxe boutiques. Maar voor de rest is het ook nog een plek waar het gewoon als je binnen loopt, een beetje gaat stinken. Dus het voldoet niet helemaal aan, die, aan dat idee van. Uh, een speelterrein voor de welvarende burgerij. Um, nu heb je dus een grote plek in de stad. En dat is eigenlijk een unieke kans, want dat krijg je zo snel niet weer terug. Is dat niet ook een moment dat je eigenlijk daarover na moet denken van wie, hoe je een antwoord geeft op de vraag van wie is de stad nu eigenlijk? Want ik constateer dat er ook van de bevolking van Antwerpen zelf, dat dat onderdeel van de historische stad eigenlijk niet echt, zeg maar, op de mentale kaart zit. Alsof er geen trams rijden, zeg maar, vanaf uh, de Turnhoutse baan naar, uh, naar dat deel van de binnenstad. Speelt dat een rol in jullie uh, denken hier, Oh god. <lacht> Ik denk het niet. Blijkbaar niet. <lacht> <lacht> uh, nou, oké, okay. een uh, beetje vooruit dan. Maar ik denk dat je nu, je stelt eigenlijk twee vragen tegelijk, niet? Um, ik denk dat je een, uh, zoals de rotte plek, ik denk dat je overdrijft, um, dat is geen rotte plek, um, er zijn echt wel uh, plekken waar dat erger aan toe is, um, ja. maar ik denk dat ook dat je dat wat romantiseert, een stad heeft zo'n plekken nodig en we willen dat echt behouden, een plek waar dat je achter hier op de nou nee, nee, of nee, nee, wacht even, dat of bedoel of ik niet. Ik ah, bedoel okay, gewoon, ik dat was nu niet een pleidooi om het allemaal zo te houden. Ah, okay. Nee, maar je hebt, dit is nu gewoon de grootste plek, zeg maar, die ter beschikking zou kunnen staan. Althans, toch een beetje minder theoretisch dan de rest van de binnenstad. Uh, huh? Dus je stelt dat je hier iets kan doen wat je nergens anders kan doen. Hmm. Ja, misschien toch een antwoord. aan je dus... <laughs> ik denk uh, dat wij opgeleid zijn als architecten uh, en in C altijd iets goed willen doen. En dan uh, antwoord ik ineens ook op die vraag van uh, Floris de straks. En daarom zijn onze uh, beelden misschien een klein beetje met een suikerlaag overlicht en niet zo rauw en stinkend. En daarom uh, denken we dat, ja, we zijn hmm. geen artiesten die dat verheerlijken, uh, trouwen en stinken van een stad. Nee, nee, uh, ik je weet, niet weet, weet niet goed. Ah, ja, <laughs> ja. Doel, het zou best kunnen zijn dat je erachter komt dat gewoon de plek die waarschijnlijk door alle uh, bevolkingslagen, de uh, uh, laag van bevolking in Antwerpen, het meest wordt gedeeld, is misschien de FNAC. Om maar wat te noemen. Want dat zou dan ook meteen, zeg maar, het antwoord uh, geven op de... Uh, op het verwijt van de stadsbouwmeester dat je te veel in de, in de markttermen denkt. Uh, of dat je gewoon, weet ik veel, een of andere soort sportterrein, een sportpaleis daar kan maken. Het idee dat je gewoon een programma hebt, wat, zich, wat, wat, wat gewoon door zijn schaal en door zijn, ja, uh, door de connotaties die het heeft, misschien juist, zeg maar, ook dat onderdeel van de stad weer, uh, zeg maar, interessant maakt. Niet alleen voor degenen die naar de Driesgenoten of de... Paul Smith gaat, maar gewoon juist zeg maar de hele stadsbevolking. Begrijp je niet wat ik bedoel? Ik ben volledig de kluts kwijt. Uh, ik weet het <laughs> niet, misschien houdt <laughs> Misschien als ja, ja, ja. ja. ik het uh, want <laughs> ik ben het er uh, wel eens met, met, uh, met die opmerking. Waar het om gaat is inderdaad, wat, wat voor stad heb je voor ogen? Wat voor functie heb je voor ogen? En wat voor publiek heb je voor ogen? En Het probleem... ...van onze generatie is wellicht wel dat los van de crisis die we nu hebben... ...dat we het zo ontzettend goed hebben... ...dat we voor gekkigheid niet meer weten wat we nodig hebben. Hè? En dan komt er ineens een ring en dan komt er ineens een Zwitserse berg. En, maar het is van een soort hedonisme wat, wat ja, de, de mens wordt vermaakt. En is dat het? Is dat wat uiteindelijk wat wij gaan toevoegen? Is dat wat jullie visie is? Nou, laten we het ja. ook gewoon even terug over de opdrachtgever. De opdrachtgever zit hier niet aan tafel. Uh, ja. We zouden de burgemeester van Antwerpen hier kunnen hebben, maar je zou, je zou... Die heeft het nu zitten, want die staat er. Ah, nou, oké, okay, ja. ja. Dan, misschien krijgen we straks dan een reactie dan. Je zou toch een verhaal moeten hebben, dat bij wijze van spreken voor een burgemeester ook een verhaal is, wat hij, zeg maar, kan begrijpen, los van, uh, zeg maar, een, een, een, een berg of een... Uh, ja, misschien... Um, als Braam um, dat project gemaakt heeft, dat is zo de nauwelijkse Siam-gedachte. De, de nauwelijkse Siam was doordrongen van het idee dat je een civic core moet maken. Dat uh, een nieuw administratief centrum, dat dat eigenlijk ook een soort monumentaliteit moet hebben. En gedragen worden door gans de bevolking van de stad. Dat is de trots van Antwerpen. Dat project moest de trots van Antwerpen zijn. Dus die publieke betekenis die ik als maar abstract probeer te formuleren, die publieke meerwaarde die is, blijft in sommige plannen in mijn ogen te impliciet. Waarom is die niet expliciet? En dan is inderdaad de publieke betekenis van die plek voor Antwerpen, als we dat ooit kunnen herontwikkelen, dat kan niet zijn 30.000 vierkante meter meer van hetzelfde maken. Woningen, winkels, terrassen enzovoort. Zo'n grote plek moet, moeten wij eraan denken om een uitzonderlijk programma daar een plaats te geven en op die manier ook een uitzonderlijke betekenis aan die plek te geven. Kun je gewoon dus een voorbeeld geven van de plannen die je nu hebt? Want je zegt van een aantal plannen zie je dat in ja. het potentieel wel. Laat, laat er gewoon even doorgaan. Ja, maar dus ik denk dat je dat eigenlijk, om je te verdedigen, sterker zou kunnen maken. Hè. Jullie voegen niet een shoppingcentrum toe aan de stad met die Zwitserse berg, maar jullie voegen een park toe midden in de stad. Hè. Dat zou de retoriek kunnen zijn. Hè. Jullie voegen de, de markthal is eigenlijk een, in mijn ogen een interessant voorbeeld. Van, dat is een soort groot programma om ze niet de Antwerpse stadshal dan te noemen, hè, naar analogie met Gent. Dat is een soort programma dat, dat we niet hebben in de stad, en dat dan een verrijking is voor de stad en dat publieke betekenis heeft. Dus ik verwacht, en dat is wat jij eigenlijk ook suggereert, ik verwacht van ontwerpers, van architecten, ook grensverleggende ideeën, niet alleen over de vorm, we bouwen hoger dan, ieder, dan alle gebouwen in de buurt, maar ook een soort kritische reactie ten opzichte van, Ik ...denk ik dat jullie explicieter kunnen maken. Maar misschien ik vind kunnen niet we dat vind nee, niet dat geweest is, ik zeg niet, wow. nee, nee, maar Christian, ik vind het nu gewoon niet interessant... ...om het steeds over te hebben, wat er allemaal niet in zit... ...maar gewoon eigenlijk interessant om ja, we, maar er, ja, ja, maar de door de te, te zetten, bijvoorbeeld. We de markthouw, de door Braam geïnspireerde ja. binnenhof... Ja. Hè, ...die een soort omsloten kloostertuin kan zijn in de stad... ...en die op, Ook op een, een publieke plek kan een zijn. een oase kan zijn... ...om eens uit de Wilde Zee te stappen... En te komen. He? Dat is de manier waarop wij in Antwerpen bijvoorbeeld de Scheldekaaien uh, concipiëren. We willen absoluut niet dat de publieke ruimte van de Scheldekaaien wordt zoals het stadscentrum. Dat het daar ook bruist van de levendigheid, dat er massa's terrasjes zijn en, en winkelende mensen. We willen juist dat je op die Scheldekaaien de kans hebt even uit de broa van de stad te stappen en daar een ander soort relatie met water, een ander soort relatie met de stad te hebben. Dus dat soort Uitstappen uit wat, wat er in de omgeving normaal is. Dat vind ik, uh <coughs> nee, even. Kijk, en dat is natuurlijk wat de, de plannen tonen. Hè. Dat het een, een enorm gevoel van opluchting geeft op het moment dat je er iets doet wat apart is. Hè. En uh, In een stad die eigenlijk al zo mooi is dat, dat verandering lastig is, is dit een plek waar het anders zijn kwaliteit wordt. Hè. En dat zou niet alleen de vorm moeten behelzen, maar inderdaad ook, ook, ook de functie. En, en daar, daar ligt voor mij nog steeds de echte vraag. En jullie vermogen om snel mooie, aantrekkelijke beelden te vormen, zou ook zich moeten richten om op snel aantrekkelijke programma's voor te stellen. Ja, maar heel ik heel ik wat voor misschien wilde wil ik toch iets toelichten? Ja. Want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten en dat ook ontbreekt op de tentoonstelling. Ja. De stad heeft eigenlijk een ruimtelijk kader eh, voorgesteld voor de site. En eigenlijk ook een soort van uh, analyse naar vierkante meters. Het was eigenlijk de bedoeling dat die hier ook tentoongesteld zou worden, maar die is er eigenlijk niet. En daar gaat men heel expliciet in op, uh, programma, dat soort vragen. Uh, ja. Daar gaat, uh, wordt een voorstel gemaakt voor uh, hoe dat uh, terrein te bebouwen en zo verder. Maar eigenlijk is ons, onze beelden, zijn een reactie daarop. Dat voorstel van de stad, dat eigenlijk mist gewoon alle fantasie, om eerlijk te zijn. Daar zit... Uh, dat is enkel een, uh, hoe moet ik dat zeggen, een rationele uh, vierkante meter studie. En daar gaat het eigenlijk over. Uh, we denken dat er bij de stad veel meer uh, fantasie, uh, misschien utopische voorstellen, hoe je het u wilt noemen, moeten gemaakt worden. Maar eigenlijk ging onze aandacht niet uit naar het onderzoek uh, voor het programma. Dus ik, vind, uh, ah ja, ik begrijp de reacties, maar ik denk dat er een, een deel van het uh, materiaal ontbreekt. Nee, Hoe zou je nou het beste erachter kunnen komen wat Antwerpen echt nodig heeft van het programma? Moeten we gewoon een wedstrijd organiseren voor het gezet van Antwerpen? Nee. Denk, uh, ja. bedenk, uh, Oudanen en Wilde, Wilde Zee. En nee, maar gewoon ja. een simpele vraag. Wat, wat heeft de stad nodig? Vraag ja, maar kijk, zeg maar, je kan maar ook niet roepen dat gewoon zeg maar de opdrachtgevers het moeten doen. Want als je namelijk nou gewoon zeg maar conventionele opdrachtgevers vraagt, dan weet je... In principe, al wat het antwoord gaat zijn. Mm. Namelijk gewoon meer, min of meer, meer van hetzelfde. Misschien met een of ander soort groot commercieel programma mm. daarbij gevoegd. Dus ja. dat, of zeg of maar, we hebben. Wat, wat mist de stad? Dat <coughs> is misschien dan een betere vraag. Wat mist de stad? Maar dat vereist ook dat je in principe een soort beeld hebt. op wat, met, wat je met die stad eigenlijk wilt. Mm. Dus zeg maar, uh, dat, uh, dat, dat we hier ja. dus nu de retoriek hebben van uh, utopische stadsmodellen. Dus zeg maar in, ja. in, in, in, in de beelden. Maar dat dat eigenlijk niet zeg maar, doorgaat op het niveau van wat gebeurt er eigenlijk op het programma programmatische ja. niveau. En daarmee ook niet op de visie van een stad en haar samenleving, dat is. Nee, maar het is ook de vraag of daar het antwoord uit naar voren komt. Hè. Ik ben toch net uh, de biografie van Steve Jobs aan het lezen. Die, die deed nooit marktonderzoek. Hè. Die zei ja. van, de mensen weten niet wat ik kan maken. Hè. Dus hoe kunnen ze weten wat ze willen? Dat ga ik ze vertellen. Ja. Dat is natuurlijk super arrogant, maar hij had wel gelijk. Hè. Dat klopt, ja. En, ja. en is dat ook niet de, de rol van de architect en de stedenbouwer? Om beter te weten dan de stad, dan de, de mensen wat mogelijk is, hè? Nou ja, je komt het zeker niet te weten als je het niet een keer probeert. Ja. Dus in die zin moet je ook zeggen van dat is onderdeel van de operatie. Ja. Het is, een, het is een hele lange vraag. Ik, ik probeer het even samen te voegen, zodat ook de rest van de zaal ook nog wat van uh, kan begrijpen. Eigenlijk komt het op neer aan de twee heren, misschien om daar maar even mee te beginnen. Had u niet meer met de braam kunnen doen? Nee. En waarom is dat niet gebeurd? Ja, maar met het gebouw zelf, hè? Dus zeg maar. Wil je daarop reageren? Maar ik wil graag, terwijl jullie nadenken, ja. zeggen, ik vind, hier wordt toch getoond dat door op de omgeving te werken, dat de Toren van Braam op een andere manier in de stad komt te staan en daardoor verbetert. Dus ik geloof dat ze heel mooi tonen dat door op een indirecte manier, ze werken op een indirecte manier aan de Toren van Braam, niet op een directe manier. Dat is even effectief. Ja, ik, ik, ik ken die, ken die luifelen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik, ik heb uh, het woord mooi en lelijk gebruikt. Vooral om eigenlijk aan te geven dat het niet de, de meest relevante vraag is. Hè. Wat ik het mooie aan de, de Braamgebouw is, is de, de waarachtigheid. Hè. En ik vind dat dat de echte kwaliteit van, van het gebouw is. Hè. Het, het staat ergens voor. En, ik moet zeggen, die voorstellen die gedaan zijn, op sommige momenten zie je hem uh, vrij staan. Hè. Dus, uh, die hekken weg, uh, je, je ziet nu vooral auto's geparkeerd. En dat alleen al geeft het gebouw een soort statuur en een soort uh, trots bijna die, die het gebouw absoluut aanvaardbaar maakt. En ik zou het zeker nooit slopen, want ik denk dat het belangrijk is in de stad dat je die, die lagen laat zien. Hè, die verschillende gedachten die verschillende generaties hebben gehad. En wat nu pijn doet over vijf jaar is, is uh, wellicht uh, weer heel anders. Hè. En ik, ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk prachtig het gebouw. Hè. Ik vind dat ook de kracht van Antwerpen, dat je daar rondloopt en uh, al die huisjes en dan bang, hè, en Dan gaat er eentje omhoog. En prachtig toch? Dat, uh, dat, je moet het niet. Uh, alles, alles wat een beetje wringt, moet je niet wegpoetsen in de stad. Hè? Er zijn ook 19euwse gebouwen die afgeleefd en relicte zijn en absoluut aan. Uh, opwaardering toe zijn. Dus het is niet eigen aan het modernisme. Ik denk dat het probleem van de Braamtoren heeft niet met de Braamtoren te maken, heeft met de omgeving van de Braamtoren te maken. Het is een gebouw dat open toegankelijk was en publiek gebruik en publieke toegankelijkheid veronderstelde en dat vandaag op een soort omheind terrein staat, hè, dat, waar de communicatie die uitgaat van die inrichting is vooral, kom hier niet langs, kom niet naderbij. Dus ik denk dat we daarop moeten werken, en dan moeten we met de politie praten. En niet zozeer aan de architectuur van de toren moeten morrelen. <tus> maar, enfin, dus daarin... Dus daarin, want dat, dat is wat toch... alleen nog eens, hè, wat jullie vind ik heel treffend in illustreren, dat het probleem van die site is niet zozeer individuele architectuur van gebouwen, maar een soort stedenbouwkundige kwaliteit van het ensemble die er vandaag niet is. Ook de wijze waarop die uh, Honingraad geplaatst is naast die Braamtoren is ook heel onhandig. Hè. Dat zijn twee objecten naast elkaar die geen relatie zoeken. En al de voorstellen hier zijn daarin eigenlijk opnieuw zeer contextueel... ...omdat ze die relatie proberen te maken. Omdat ze die toren in een nieuw verband willen plaatsen. Ja, ja dus dat, absoluut. Ja. Het, heeft, het heeft bijna iets wat uh, door monumentenzorg zou kunnen zijn bedacht. Zeker van de, mm. de plannen die dus eigenlijk... ...zeg maar een soort uh, context rondom die... Uh, tuin uh, maken rondom die toren. Um, nou, de vraag is eigenlijk ook een klein beetje... ...na deze discussie... ...is Antwerpen nu al helemaal toe aan... ...een radicaal ander plan voor dat... ...voor de aldaan? Voor, voor de, voor de, nou, Misschien... Wil iemand ooit iets op zeggen? Ja, jullie werken hier in de stad, dus... Uh um, oe, ik ga een opdrachtgever niet afschieten, niet. Um, <coughs> Maar ja... Nou, dat is een diffuus gegeven, die opdrachtgever, hè? Ja, dat is een heel diffuus gegeven. Maar ik denk, wat wij proberen te tonen, is dat um, vanuit uh, onze... Uh, vanuit de stadsdiensten wel iets meer gedroomd mag uh, worden. En iets meer open uh, mag zijn, uh, of een meer open kijkje uh, mag uh, hebben. Um, ik hoor graag uh, als je de stadsbouwmeester zeggen van uh, al onze projecten voldoen aan de harmonieregel. Ja, dat um, om iedereen te provoceren. Die, ja, maar, ja. ja maar ik denk dat iedereen die architect is wow. en die hier in Antwerpen werkt, wel weet dat dat niet zo'n evidente zaak is. Nee. En dat dat wel veel arbeid zal uh, vergen. Uh, om ja. oplossingen die er zo waarschijnlijk uh, zo evident uh, zouden uitzien. Maar wat nou ja, ik, wat evident ik, uh, was nu geen van de voorstellen. Ik denk e dat dat ja, maar niet Cora echt jullie selectiecriterium is, was. Niet? Ja. Ja. Maar weet je, er zijn, er zijn soms voorstellen die Hoogte als de omgeving hebben, regelmatige vensters hebben, en die eigenlijk zeer disharmonisch zijn. Hè? Waarvan u je, je afvraagt, hè? waarom kan die architect zich nu niet spiegelen aan die omgeving? Dus ik denk met die harmonieregel dat we die dat we scherp moeten blijven bij de stad, en dat we dus altijd die openheid moeten bewaren om een andersoortige inpassing in de context mogelijk te maken, bespreekbaar te maken, dan de context herhalen. Want dat is fout. Dus ik ben volledig overtuigd, in mijn mening, zou het een gemiste kans zijn als we op, op dat terrein, als uh, die honingraad afgebroken wordt, dat we daar de kronleshoogte van de Straten van de Wilde Zee, pak vier bouwlagen, eh, of van de overkant met de hel en tak, en een soort regelmatige 19eeuwse, eh, een beetje voor 19euwse raamindeling zouden plaatsen. Dan zijn we de stad aan het reconstrueren. Dat is op die plek eigenlijk de context van die plek niet snappen. Mm -hmm. De context van die plek is ook het litteken op die plek. En dus daar moet, moet er in mijn ogen iets komen dat enerzijds maakt van die vrijheid die daar bestaat, maar die dat anderzijds op een subtielere manier, zoals in jouw projecten, ook probeert in die omgeving dingen te helen. Hè, dat beter is dan die honinggraat, dat even atypisch mag zijn ten opzichte van de omgeving als die honinggraat, maar dat er wel tegelijk in slaagt om de, om de situatie op die plek beter te maken. En dus die openheid die zou in de harmonieregel moeten kunnen blijven bestaan. Goed, nog los even van de harmonieregel. Uh, harmonie als het een hè? Ja. ja, nee, ik begrijp het helemaal. Ik ben, uh, ik, uh, dat, misschien moet dat ook wel zo allemaal, maar we moeten het ook hebben over dat dit een plek is. En ik kom toch terug naar het begin van, uh, van de discussie. Het is een uitzonderlijke plek waar iets uitzonderlijks kan. We hebben het erover gehad dat het misschien goed zou zijn om daar structureel. Uh, in te bouwen dat het gewoon om de vijf ja, jaar verandert. Mm -hmm. Maar als we nu gewoon even zeggen van dat mag niet, er moet eigenlijk in, echt in zekere zin een utopisch gehalte in zo'n project komen. Wat is nu het verborgen, het, nog, wat, het soort, soort project wat we eigenlijk allemaal nog niet kennen, maar wat eigenlijk iets vertelt, ons iets vertelt over Antwerpen over 50 à 100 jaar? Misschien begin ik met uh, Floris Alkmaar. Even de, de, de ja, degene die ja. van versen afkomt, zeg maar. Nou, ze zeggen altijd dat voorspellen moeilijk is, zeker als het om de toekomst gaat. En, uh, dat geldt hier natuurlijk ook, hè, van hoe voorspel je in godsnaam wat de stad over vijftig jaar nodig heeft. Hè. Laat staan over vijf jaar. En, uh, maar een van de opmerkingen die gemaakt is, is van uh, wij denken dat ieder programma in iedere vorm past. Wat een interessante uh, observatie is maar misschien moet je dan zo'n soort gebouw maken waarbij je zegt van nou we maken een gebouw met verdiepinghoogtes die groot genoeg zijn om allerlei programma's in op te nemen met uh, constructie die sterk is genoeg is om van alles te doen en dat je daarmee een structuur maakt die wellicht langer staat maar die gewoon iedere vijf jaar een andere invulling krijgt en misschien om de zoveel tijd een andere gevel maar dat je juist iets maakt wat de staat is om voortdurend te transformeren, te, te zich aan te passen. Kijk, Zo'n kathedraal is gebouwd met het idee van, uh, we beginnen nu en tot aan de eeuwigheid. Hè. En misschien is onze tijd meer uh, gericht op, uh, we bouwen dit, maar we weten volgende week is het anders. Hè. En dat je juist je op die voortdurende transformatie richt als methode. Oh, nee, ja, nee, Ik denk dat het ook gaat we effectief over infrastructuur aanleveren. En dat het gebruik komt vanuit het gebruik en van wat dat dan leeft. En, en het lijkt me wel een goed idee van een soort. Uh, ja, ik zou het infrastructuur noemen. En, en dat kan harde infrastructuur zijn, het kan zachte infra infrastructuur zijn. Maar mij leek het wel. We denken dat architecten alleen het scenario kunnen maken, alleen het programma kunnen verzinnen, maar we moeten het met z'n allen doen. en We kunnen niet alleen op de verantwoordelijkheid van de architect of op de kundigheid van de architect uh, um, ja, maar bouwen. Katrien, ja. serieus, ja. denk je nou met dat verhaal dat je ooit de politieke uh, zeg maar steun een bijzonder plan gaat krijgen. Ik ga een beetje ja, infrastructuur nee, maken. Nee, ja, nee, ik denk dat de politiek met een hoop uh, uh, gebruikers en mensen in de stad zit... ...die zich geen plek kunnen geven. En als die plek er dan toch om een of andere reden komt... ...en je laat de vrijheid om ze in te pakken... ...nou, misschien wel. Ja, ik zou hier... Uh, in de pragmatiek zoeken. Dat wil zeggen, voor mij is essentieel grote schaal. Dus wat er komt op die plek is in de binnenstad van Antwerpen een, het is een unieke kans om een groot programma een plaats te geven. Dus laten we moeite doen om te zorgen dat er een geschikt groot programma daar terecht komt. ik denk dat de binnenstad in Antwerpen dat soort grote programma's kan gebruiken. Maar grote programma is natuurlijk voor uh, dat deel van het, uh, van het publiek wat niet architect is, gewoon wel weer ontzettend abstract. Ja, maar het uh, oma oh, dan om, maar dat zijn uh, het zwembad, de sporthal, waarom niet uh, de baanwinkel die een filiaal in de stad heeft en die zo zorgt dat er minder uh, stadse is, uh, dus de als het dan commercieel moet zijn, liever op die manier iets complementairs ten opzichte van wat er is. Maar uh, een, ja, het zijn de klassiekers, een museum mag ook altijd bij. Maar er zit een programma met een publieke betekenis. En de gouden mix van de binnenstad vandaag, niet alleen in Antwerpen, maar van binnenstadsontwikkeling, dat heeft niet voldoende publieke betekenis. Alleen maar dat is niet genoeg. Ook nog even een, uh, ja, jullie hebben geen selectie gemaakt, maar misschien zeggen we gewoon, op dit moment moet dat dan toch. Wat is nu eigenlijk van de zeven echt de crux voor Antwerpen? Ja, ik denk dat we toch bij ons standpunt blijven. Nee, dat kan niet. Moet gewoon, nu moet even maar met de dingen Ik denk bloot. dat jij moet realistisch zijn, dat we dus ikzelf, uh, ik spreek deze keer voor mezelf... Um, dat ik het antwoord nog niet zelfs uh, helemaal kan formuleren, dus uh, daar ook niet tekenen, dus uh, het zal niet lukken. Nee, maar je moet gewoon toch. Ik, denk dat dat ik van de zover die je nou gemaakt hebt, moet je wel een, een van combinatie Een combinatie dan, hè? Een combinatie. <laughs> <laughs> lieve hemel. Ja, en er is nog nu. Ja. Je moet wel even wat harder praten, hoor. Nog weer een, uh, een pleidooi voor infrastructuur. Ik geef nog één keer het woord. Ik vind het een heel mooi voorstel. Ja, ik ik geloof er helemaal niks van. Hè. <laughs> en ik zal ook weer uh, zeggen waarom. Uh, kijk, als je gewoon ja. kijkt naar de basilica in uh, Padua of de basilica in Vicenza, dat zijn natuurlijk ook infrastructuren. Heel wat anders is het niet. Je hebt gewoon zeg maar een markthal en daarboven heb je een grote zaal. En dat, dat staat er al, wat is het, 400, 500 jaar. Die dingen zijn echt niet gebouwd als zijnde infrastructuur. Die zijn gebouwd omdat het een verhaal was... Wat gewoon het, ...dat die constructie, de bouwen van dat, uh, van, van, van dat gebouw... ...linkte aan een soort idee van, zeg maar, symbolische noodzaak. Van een collectief, van een gemeenschap, van een stad. Hm? Nou, ik hoor nu gewoon het woord infrastructuur. Ja, maar goed. Er is... Ik denk dat we, dat wat wel heel duidelijk is, is dat je gewoon zeg maar zo'n plek uiteindelijk niet kan ontwikkelen zonder ook een verhaal te hebben wat eigenlijk zeg maar boven het puur functionele gewoon een ander verhaal kan vertellen. Nee, maar goed, dat is ook waar ik mee begon. Van je, voordat je de antwoorden geeft moet je de vraag hebben. Hè. En het bestuderen van die vraag is natuurlijk wat, wat voorloopt op alles. En denk, wat... wat wat ik al eerder zei, dat uh, een zekere mate van wetteloosheid deze plek goed zou doen. Hè? Dat je <tie> kunt doen wat de rest van de stad niet kan. Hè? Dat je niet zozeer de beperkingen het gebied laat bepalen, maar een zekere mate van vrijheden, hè? waardoor wellicht makkelijker een programma zich aan gaat dienen. Goed. Ik heb het idee dat we nu zo'n beetje weer aankomen waar we begonnen zijn. Met andere woorden, <tie> <tie> uh, uh, Eigenlijk dat die hele kwestie kennelijk toch wel een interessante kwestie is. Zeker al omdat het uh, uh, um, zeg maar een bijzondere plek is in de stad. Uh, ik wil even zeggen dat er in de laatste drie weken een uh, kleine publicatie is gemaakt. Van de plannen, maar ook over het bureau, jullie bureau. Uh, die, dat, de publicatie is nog uh, buiten um, beschikbaar. Wat ook nog te, doen, uh, te zien hier is, is uh, de tentoonstelling Future Commons. We hebben het ook een, vaak een beetje gehad over het collectieve. Uh, een kleine tentoonstelling even verderop in de vitrine van het VRI. Um, we hebben het vanavond gehad over de mogelijkheid of we utopische projecten voor een stad kunnen bedenken. En wat dat dan voor een stad van, uh, als Antwerpen zal zijn. Uh, ik kan constateren dat het, uh, iets is wat we met z'n allen waarschijnlijk weer eens een keer een beetje meer moeten oefenen. Misschien is het heel interessant om uh, binnenkort uh, aanwezig te zijn op de opening van de tentoonstelling van uh, Andrea Branzi. Uh, die met de groep Arquizum in de jaar, eind jaren 60 uh, zeg maar dit soort, aanzienlijk minder moeite had om dit soort utopische plannen te maken. En op datzelfde moment is er ook een studentententoonstelling over radicale architectuur in Italië, 1965 en 1980. Ik dank u heel hartelijk voor uw komst en ik hoop u op een van deze gelegenheden binnenkort weer hier te kunnen ontmoeten. Dank u wel.